Toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Poe. Vanavond, het vijftiende deel, ontsnappingsplannen. Mitch en Jimmy, die er door Jeff Morgan op uit waren gestuurd om een bed te halen voor de gewonde Paddy Flynn, keerden maar niet terug. Blijkbaar waren ze verdwaald. Toen Paddy inmiddels overleden was besloten Jeff en ik op zoek te gaan naar de verdwaalde, Maar ook wij ondervonden dat het ondoenlijk was... de weg in die dodelhof van elkaar kruisende, volkomen op elkaar lekkende gangen te vinden. Het duurde niet lang, of wij wisten niet meer waar we ons bevonden. Opeens stoten wij op een groep aangepaste der mannen... die op weg waren naar een van de hangars, waarin de vliegende bollen waren geborgen. Wij sloten ons, blijkbaar zonder dat dit tot hen doordrong, bij hen aan en kwamen via een luchtsluis in de hangar, die niets anders was dan een krater, aan het oppervlak van de asteroïde. In de wanden van de luchtsluis waren verschillende deuren die toegang gaven tot vertrekken waarin ruimtekostuums werden bewaard. Evenals de bemanningsleden trokken wij beiden zo'n kostuum aan. Daarna begon ieder lid van de bemanning terstond aan de hem opgedragen taak. Wij maakten van die gelegenheid gebruik... om een grote vliegende bol, die zich daar bevond... van buiten en van binnen te bestuderen. In de hoop dat het ons zou lukken erin te ontsnappen. Toch blijkbaar had ons onderzoek te veel tijd in beslag genomen... want toen wij weer buiten kwamen, was er niemand meer in de krater. Dat is vreemd? Ik zie niemand meer. Nou... Laten we terug gaan naar de luchtsluis. Misschien vinden we daar wel een paar mensen. Ja, is goed. Zegt chef. Ja, dat ook, wat is er? De buitendeur. Naar een inmendige van de asteroïde is dicht. Dicht? Ja. Vlieg bij hemel, je hebt gelijk. Ja, kom. gauw er naartoe. Ga ja, voorzichtig. Gaat ja, lopen. Nee, loop niet zo hard. Ja, Harder, chef! Chef! Chef. <tus> chef! Is hij niet meer open te krijgen? Nee, Dok. Hij wordt immers op afstand bediend. Ze hebben ons buiten gesloten. Buiten, op de asteroïde! Hallo? Hallo, hoort u mij? Hallo? Ja, wie roep jij? En die Martial natuurlijk. Hem konden we er best duidelijk horen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij ons hoort. Maar Waarom niet? Trouwens, hij moet die deur hebben gesloten. En als hij ons hoort roepen, maakt hij hem misschien weer open. Hallo? Ja, Hallo? Ja, maar waarom zou hij hem maken? Ja, neem eens aan dat we aangepast waren. Dan liet hij ons toch zeker niet, in, niet, niet buiten staan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar juist het feit dat wij niet aangepast zijn... Zou voor ons wel eens noodlottig kunnen worden. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk eens die aangepaste mensen... gehoorzamen letterlijk aan hun gegeven bevelen. Ja. Niet waar? Ze hadden de opdracht om hier te doen wat ze moesten doen... Ja. en dan terug te gaan naar de luchtsluis. Ja. De Martian wist waarschijnlijk precies hoe lang dat zou duren... en dus sloot hij de deur toen die tijd om was. Ja, maar ze zijn hier nauwelijks een kwartier geweest... In zo'n korte tijd kunnen ze toch hun werk niet gedaan hebben? Ja, dat hangt er maar vanaf wat ze te doen hebben gehad. Dat ze moesten de hangar hier in orde brengen voor de aankomst van Asteroïde 786. Weet jij wat ze daarvoor moesten doen? Nee, Ik dacht dat ze minstens hier zouden blijven tot dat ding geland was. Nou ja, blijkbaar was dat niet nodig. Nou, daar zitten we nou, in de krater, onder de blote hemel. We hebben geen flauw idee hoeveel zuurstof onze ruimtekostuums nog bevat... Of, of wanneer die deur weer open gaat. Nou, in elk geval hoeven we niet bang te zijn dat we zullen stikken of verhongeren. Zo nodig kamperen we in de bol. Ja, maar Mitch en Jimmy en Frank... hoe kunnen we hun laten weten waar we zijn? Ja, ja dat is de moeilijkheid. En dan als die, die bol van de Asteroïde 786 landt, wat dan? Ik hoop maar dat dat gauw gebeurt. Dan moet die deur immers open om de bemanning binnen te laten. Ja, maar wie zal er aan boord zijn? Op zijn minst één niet aangepast individu. ja. Nou, als, als hij ons ziet. Ja, ja, ja. Zeg, Dok. Ja? We moeten naar buiten. Naar ja. het oppervlak van de asteroïden. Uit die krater hier klimmen? Ja, ja. Waarschijnlijk doet Frank op het ogenblik moeite om ons te vinden. Als hij het oppervlak op het scherm krijgt, dan bestaat er meer kans dat hij ons ziet dan wanneer we hier blijven. Hier kunnen al die, die bollen ja. ons aan het oog onttrekken. Jawel, die klimpartij zal niet makkelijk zijn. De wanden van de krater zijn nogal stijl. Ja. Jawel, jawel, maar zijn de ginders zijn dit tamelijk ruw, hè? Ik denk dat we daar zeker genoeg steunpunten voor handen en voeten vinden. Nou oh ja, goed, maar als we nou eens gebrek aan zuurstof krijgen... Hè? Nou, ...we hoeven niet verder te klimmen dan tot aan de kraterrand, hè? Dan kan Frank ons duidelijk zien. Ja. En als je gebrek aan zuurstof begint te krijgen, dan merk je dat in alle geval bij tijds. Dan kunnen we, zo nodig tenminste, nog altijd naar de bol gaan. Nou ja, nou, vooruit dan maar. Nou, hierheen en klimmen. Ja. Ja, kom maar. Zeg, het ook. Ja, hoe wijd denk je dat die krater is? Nou, ruw geschat, een uh, 700 meter, denk ik. Wel? Ja. Gaat het ook? Ja, sir, ja. Ik ben nog steeds een paar meter achter je. Mooi, mooi. Hoe hoger we komen, hoe gemakkelijker het is, hè? Ja. Stempunten zijn er genoeg. Jammer dat er bij die kostuums niet een eindtouw of kabel is, zoals bij de onze. Dat is zo praktisch geweest, ja. hè? He? Nou, het is nog maar een meter of 6, 7. Goed zo. Het is toch prettig dat we zo weinig wegen, hè? Als we zoveel wogen als op de aarde, dan hadden we het nooit gehaald. Ja. En als we een val hadden gemaakt, dan waren we zachtjes omlaag gezweefd. Ja. ja. Nou, we zijn er bijna. Nog even. Ja. Zo, ik ben er. Nou, geef me maar een handdok. Dan trekje je omhoog. Ja, goed. Maar denk gewoon niet te hard, hoor. Ik voel er niks voor om de, de ruimte in te schikken. <laughs> nee. Zo. Alsjeblieft, ben je klaar? Ja. Hier, met mijn hand. Ja. Eén, twee. Hop. <laughs> daar uh, sta je. Dank je. <laughs> Zie zo, daar zijn we. Nou, die uh, asteroïde is net een klein maandje. <laughs> ja. En deze krater lijkt me een van de grootste. Ja. Hoor. Zeg, wat denk jij, Doc? Zou die door de natuur gevormd zijn, of... Uitgegraven. Nou, ik weet niet we we dat hij nogal natuurlijk uitziet. Ja. De bodem ervan is anders mooi Even. Ja, nou ja, die zo zo wat bijgewerkt hebben. Ja, dat denk ik ook. Nog nergens last van Dok? Nee, Jeff. Waarom vraag je dat? Nou, voor alle zekerheid. Zeg, ook. Ja. Nou, we hier toch zijn. kunnen we er best een eindje omheen Kijk daar eens. Waar? Daar ginder. aan de horizon. Wat zou dat zijn? Nee, hey. zeg. Ja? Dat lijkt me een soort uitkijktoren. Ja? Huh? Vrij hoog, zou je zeggen. Stukken van ligt nog achter de horizon. Ja, waar zou die voor dienen? Weet ik het. Dat bovenstuk, dat lijkt me helemaal van glas. Ja, er brandt ook licht. Ja. Zie je die zwakke blauwe schijn? Zeg, zouden we erin kunnen? Wat, van buitenaf bedoel je? Ja. Ja, misschien wel. Dat lijkt me niet onmogelijk. Eh... Huh. Uh. Wie zou daarin zitten? Nou, ik weet het niet. Als ze het aangepast te zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken. Die kunnen we bevelen, ons binnen te laten. Ja, gesteld tenminste dat er een toegang is van buitenaf. Ja. En als het nou eens geen aangepast te zijn? Nou, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Dan is het ofwel de Martiaan, dat zou een lelijke tegenvaller zijn. Ja, ofwel Jack Evans, waarmee Paddy zo graag had dat we kennis maakten. Ja, en die ons zou willen helpen. Ja. ja. Zeg, zullen we erop wagen, dok? Aan de gaan. Of hier blijven in de hoop dat die deur in de krater nog eens open gaat. Nee, laten we het maar overwagen, Jeff. Ja. Lukt dit niet, dan kunnen we altijd nog terug, niet? Goed, kom mee, dan gaan we. Intussen bevonden Mitch en Jimmy zich nog steeds in de controlecentrale... in gezelschap van de gouverneur van Maanstad. Dat thema was het vertrek in de toren. Toen zij geweigerd hadden hun medewerking te verlenen... Aan het Marciaanse invasieplan had de gouverneur hun gezegd dat zij daar opgesloten zouden blijven. De controlecentrale was een groot rond vertrek dat zich boven in de hoge uitkijktoren bevond. Het leek een soort vuurtoren, alleen veel ruimer. Het vertrek was vol instrumenten van allerlei soorten. Er waren fysiofoons, zoals die waarmee wij hadden geëxperimenteerd... En die het mogelijk maakte elke afdeling van het vaartuig gade te slaan en ermee te spreken. Er waren controleborden die aansluiting gaven op de controletafels, die bediend werden door de aangepaste bemanningsleden in de ondergrondse vertrekken. Daardoor was het mogelijk bepaalde koersen uit te zetten, vaart te minderen of te vermeerderen, of het vaartuig in een vaste baan te leggen om een hemellichaam in welks nabijheid het zich bevond. Hier was inderdaad het centrale zenuwstelsel van de asteroïden. ...zoals op de brug van de oceaanstomer. stomen. De ondergrondse controlekamers... ...zou men kunnen vergelijken met de machinekamers in een schip. Maar hun taak omvatte veel meer. Daarom boven moesten ze, wilde de asteroïden correct functioneren... ...volkomen gecoördineerd werken. Voor die coördinatie... Dat perfecte samenspel van besturings- en navigatiemaneuvers zorgden de Martianen. Dit alles deelde de gouverneur van Maanstad, Amitsch en Jimmy mee. Want ondanks het feit dat hij weigerde hun de vrijheid te geven... en ondanks Jimmy's vaak scherpe uitlatingen... behandelde hij zijn gevangenen heel geschikt... en aarzelde geen ogenblik om hun vragen... met betrekking tot de besturing van de asteroïde zo volledig mogelijk te beantwoorden... Op een gegeven ogenblik stelde Mitch hem de vraag die onvermijdelijk komen moest. Ik krijg de indruk dat jij het bent die op deze astroïde het bevel voert. Dat jij de gezagvoerder bent. Hmm. Eerste stuurman zou een juistere term zijn. Wie is de gezagvoerder hier? Jack Evans? Jack Evans ben ik. Jij? Wat? Mm -hmm. Maar Penny Flynn vertelde ons dat Jack Evans... Een rebel was, net als hij zelf. Paddy Flynn was een uitstekend ruimtevaarder, maar ook een dwaas. Hij dacht dat hij naar de aarde kon terugkeren. Natuurlijk kon hij zich niet realiseren hoe lang geleden hij de aarde verlaten had. Jij wist dat hij een rebel was. En je deed er niets tegen. Ik wist toch dat zijn plan nooit kon lukken. Hij zou niets ondernemen voordat hij de aarde had bereikt. En tegen die tijd zou hij netjes opgeborgen zijn, zodat hij geen onheil kon stichten. En intussen hield jij je tegenover hem alsof je ook een rebel was. Tja. Zo voelen hij zich gelukkig. En gelukkige mensen werken goed. Zijn kans om een opstand te ontketenen op deze asteroïde waren even groot als jullie kans om nog ooit op aarde terug te keren. Oh, dankjewel. Ja, maar hoe staat dat met het rebellenlied. dat hij de hele bemanning geleerd heeft? Wat zou dat? Zou het feit dat ze dat zingen. hun niet zeggen? Och, de hele bemanning is aangepast. Die zou ze net zo goed een Chinees lied kunnen leren. Dat zouden ze dan ook zingen, als het hun tenminste bevolen werd. Ja, maar dat lied spreekt hun toch over de aarde. Heeft dat er geen invloed op hen? Herinnert het ze helemaal niet aan de planeet waarop ze geboren zijn? Maar mijn beste Mitchell, voor een aangepast iemand is Mars Marsdraaierde. Ja. En daar komen ze vaak genoeg. Telkens wanneer ze op Mars landen, denken ze dat ze thuis komen. Oh, ja, ja, ja. Juist zoals die zogenaamde schapenfokker in de Agiramoestijn... Oh, ja. die menen dat hij in de Australische Rimboe zat. Ja. Tja. Ja. het gaat eigenlijk maar om de gistensinstelling. Ze zijn waar ze menen te zijn... Als Jimmy Barnet aangepast was... He, ja. en ik zei hem dat het oppervlak van de asteroïde daar buiten de Theemsroever was... zou je dat geloven? Ja. Die meent het? Hij zou het zo zien. Hij zou het niet beter weten. Ja. Zegt die, die Martiaan beneden... is dat ook maar een geestesinstelling of, of bestaat die werkelijk? Voor de aangepaste bestaat die werkelijk. Yes. Voor Paddy bestond die trouwens ook. Paddy wist ook niets af van het bestaan van dit vertrek hier. Hij was hier nog nooit geweest. Ja, ja alles goed en wel, maar dat is nog helemaal geen antwoord op mijn vraag, niet? De meeste bevelen die u die stem hoort geven, zijn inderdaad afkomstig van een Martian. Ja, maar die vent die die bevelen geeft, wie of wat is dat dan? Dat heb ik toch al verteld. Dat is een reusachtig brein. Nou ja. Niks anders. Nee. Oh. Als ik nou eens kon kijken in dat grote bouwsel daar beneden, wat zou ik dan te zien krijgen? Een enorme elektronische apparatuur, waar jullie of ik met ons verstand niet bij kunnen. Is dat dan eigenlijk een massa? Elektronische instrumenten? Op deze asteroïden, ja. En die stem dan? Die komt ook uit dat vertrek. Ze bestaat uit serische elektrische impulsen. Ja, maar je krijgt toch de indruk dat het uh, of hij kan denken? Dat kan hij ook. Ongeveer op de wijze waarop de elektronische rekenmachines op aarde denken... of die welke u aan boord van de pionier had... Of schoon dat maar simpele telraampjes zijn vergeleken bij deze. Oh, dus het is helemaal geen marciaal, alleen maar een reusachtig elektronisch brein. En stel jij het in werking? Grotendeels wel, al krijg ik er ook bevelen van. Huh? Wat zeg je nou, wil je nou bewegen dat, dat iets dat je bedient, een, een machine, jouw bevelen geeft? Ja, en ik ben zo verstandig zo op te volgen. Het is niet om te geloven, Mijs. Maar zouden ze het merken als je de bevelen niet opvolgt? Jazeker. Maar wie heeft het ding dan eigenlijk gebouwd? Gebouwd is het door aangepaste werklieden die daarvoor zijn opgeleid. Ja, maar wie heeft het dan ontworpen? Wie, wie? De Martianen. Ze ontwerpen alles, maar laten de handenarbeid verrichten door aangepaste arbeiders. Echte heersers, hè? Zeg maar, dan is dus dat verhaal dat zich aan boord van iedere asteroïde een Martiaan bevindt. maar onzin. Nou, eigenlijk niet. Wat? Dat elektronisch brein vertegenwoordigt de Martianen. Men zou inderdaad kunnen zeggen dat het op hetzelfde neerkomt alsof er een Martian aan boord was. Ik zelf sta door middel van in contact met de Martianen. Is het dan ook nog een, een radioontvangtoestel? Ontvanger, zender, rekenmachine, alles tegelijk. Oh. Het doet alles wat een mens zou kunnen doen, alleen een miljoen maal zo vlug. Ja. Het geeft zelfs antwoord op vragen. Vragen? Nou ja, maar wat voor soort vragen nou? Kijk, Pfft. vraag het nou maar wat je wilt. De datum, het uur, van alles. Ga je gang maar. Doe het ah. eens, doe het eens, doe het eens. Hoe groot is de afstand van hier tot Mars? Dat u dan nou telkens honderd meter bij? Dat komt omdat wij iets achterblijven bij Mars. Oh, zo doen De dit. baan om de zon, waarin wij ons nu voortbewegen, is namelijk iets ruimer dan die van Mars. Maar veel verschil maakt het niet uit. Oh, doe maar lol. Doordat jullie de asteroïden zo snel vaart hebben doen minderen, is het hele mechanisme min of meer ontzet. Gelukkig dat je niet meer schade hebt aangericht. Zeg maar, hoe kan die reparatie asteroïden ons eigenlijk vinden... Die volgt de baan van gerichte radiogolven die wij uitzenden... en vliegt dus automatisch op ons toe. Het elektronisch brein is in staat het tijdstip van zijn aankomst... tot op de minuut nauwkeurig te berekenen. Als je het vragen wilt. Ja, mag ik? Ja, als het je interesseert. <truimert> Ziezo, zo, ga je gang. Ja, um, um, uh, hoe moet ik het vragen? Oh, eigenlijk? je vraagt gewoon om de inlichtingen die je verlangt. Oh ja, nou. Hoe laat komt Asteroïde 786 hier aan... Zeg, zijn dat nou zijn hersens die horen werken? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ongelooflijk. Nu komt het antwoord. Verrekend de tijd van de aankomst van Asteroïde 786. Wij Asteroïde 734 is 47 uur en, en, en 52 minuten. De vliegende landingkrater 5 zorgt dat de voorbereiding en voor de landing tijdig voor de Dat laatste heeft toch niemand gevraagd? Dat ik waar. Oh, dat is een gewoon routinebericht. Het komt vaak voor dat nadere inlichtingen die verband houden met de gestelde vraag, meer verstrekt worden. Oh, ja. nee, in dit geval is de krater al in gereedheid gebracht. Ik heb er een uurtje geleden een groep personeel heen gestuurd. Waar is die krater 5 ergens? Die ligt op de rand van de horizon. Ja? U kunt het van hier nog net zien. Kijk, hè? Kom maar hier dan, wijs ik hem aan. Ja. Wij, zie je daar die, die donkere, ovale plek? Ja. Wel, nou, dat is de krater die we ook wel Angaar 5 noemen. Is het ah. dat? Uh -huh. We zijn er te ver vandaan om zo'n bodem te kunnen zien. Anders zag u de vliegende bollen die hierin ondergebracht zijn. En hm. de, de, de vliegende bollen het Asteroïde 786, die landt daar? Ja, ja. Jullie zullen het zien. Weet je daarmee zeggen dat we over twee dagen hier nog zitten? Zeker. Jullie blijven hier totdat je overgebracht wordt naar 766. En, ja. oh. en, uh, en Jeff, de dokter en Frank dan? Oh, die laat ik de zijner tijd wel oppikken en overbrengen naar de Anga, ja. Eén ding moet ik tot je eer zeggen. Hm? Je hebt de zaak voor goed georganiseerd. <laughs> Inderdaad. Ongelooflijk. Je ziet wel hoe volkomen machteloos jullie zijn. Ja. Als jullie maar met ons willen samenwerken, hè? wat zou jullie dan een bevoorrechte positie kunnen innemen? Ja, yeah. ja. Yeah. gesteld nou eens hè? dat wij wilden meewerken. Welke baantjes kregen we dan? Nou, nou, Jamie... Nee, nee, nee, laat nou eens even horen wat hij ons te bieden heeft. Nou, Captain Morgan zou in Paddy's plaats de leiding van sectie 1 krijgen. Lukt niet gek. De, de dokter zou hoofd van de ziekenafdeling worden. Ja. En voor jou en Mitchell zou dat ook wel geschikte baantjes te vinden zijn. Oh, oh Goh, leuk. leuk, Ja. ja leuk. Maar van het grootste nut zouden jullie voor ons kunnen zijn op de maan. Op de maan? Wij zijn van plan daar een kolonie te stichten die veel groter is dan iemand op aarde zich ooit heeft kunnen voorstellen. Daar zouden jullie werkelijk goed werk kunnen doen. Oh, Peter. En uh, goed voor beloond worden ook. Zeg, dat klinkt reuzachtig. Ja. Wil je er eens over denken? Nou, nee, dat nou niet, hoor. Ik, uh, ik wil alleen maar even weten welke plannen jullie hebben hadden. <laughs> Neem nou een goede raad van mij aan en denk er wel eens over. Jullie hebben nog 48 uur de tijd om een beslissing te nemen. Totdat 786 er is? Juist. Vergeet niet, jullie kunnen niets doen om de aarde te redden. Maar jullie kunnen heel wat doen om jezelf te redden. Te redden, waarvan? Van een arbeid die een eindeloos aantal jaren duurt... in een van de ondergrondse werkplaatsen op Mars. Geen erg prettig vooruitzicht. Wel? Nee. Daar heb je gelijk in, broer. Dat ziet er nou even onaantrekkelijk uit als zelf. Natuurlijk waren Jeff en ik onbekend met het feit dat Mitch en Jimmy, de vroegere gouverneur van Maanstad, hadden ontmoet. Dat was gebeurd terzelfde tijd toen wij de grote vliegende bal in de klater hangar bezichtigden. Wij waren ons er niet van bewust dat de werklieden hun taak hadden volbracht... en waren teruggegaan naar de luchtsluis met achterlating van ons beide. Bijna op hetzelfde ogenblik waarop Jeff en ik begrepen dat men ons buiten gesloten had... Op het oppervlak van het astroïde, de asteroïde gaf het elektronische brein een order aan de gouverneur van Maanstad, die hem noodzaakte, Mitch en Jimmy, alleen te laten in de toren, van waar zij een vrij uitzicht hadden over de hele asteroïde tot aan de horizon toe. Ziezo, wie zijn we de poosje kwijt, Mitch? Ja, mogelijk Dan krijgen we nu de kans om terug te keren naar Jeff. Laten we eerst de deur eens proberen waardoor we zijn binnengekomen. Goed zo, goed zo. Doet hij niet? Nee, oh. lijkt er niet op. Is dat weer zo? Nee hoor. Geen beweging in te krijgen. Nou. Zeg, die, die, die deur waardoor die Jack Evans, zoals hij zich noemt, is weggegaan. Nou, laat hem eerst een poosje weg zijn. Hij hoeft helemaal niet te weten dat we achter hem aankomen. Ah, dat zal toch wel niks geven. <laughs> of dacht hij soms dat hij ons hier had achtergelaten als we eruit konden? Nee, nee dat, dat begrijp uh. ik ook wel. Dan misschien kunnen we in contact komen met Jeff. Dat is een idee. Ja. Wacht eens. Die visiofoon hier lijkt me precies hetzelfde type als dat in de televisiekamer beneden. Probeer hem eens, Jimmy. Goed. Ja. ja. Daar komt iets op het scherm. Pas op. Pas op, niets. Pas op. Zet af, Jimmy. Lach. Dat was zo waar de gouverneur in de gang. Ja. Ik hoop maar dat hij ons niet heeft horen praten. Probeer nou eens of je Frank te pakken kunt krijgen. Ja, goed, maar ik ken niks van de cijfers. Nou, dan maar op goed geluk. Vooruit, oh, dat je. je dan... Dan... Ja, ja, met, ja, ja. ...een keer het hele vaartuig afgezocht... ...mits met dat ah, ja, de televisekamer is niet te krijgen. Ik geloof ook niet dat het lukte. Ik uh, uh, ben blij dat je er ook zo over denkt. Maar herinner je, je niet dat Penny zei... ...dat hij Jack Evans niet op het scherm kon krijgen... ...zonder toestemming van de Martiaan? Hé, hey, denk je dat we het eerst moeten vragen aan dat uh, elektronische nee? brein? Nee, nee, nee, zo eenvoudig lijkt het me niet. Kijk eens. Ja. De gouverneur is Jack Evans. Ja, ja, En dus werd het verzoek aan hem zelf gericht... Hij moet de enige zijn die weet hoe je dat ding moet instellen. om het vertrek op het scherm te krijgen dat je wil hebben. Ja, dat deed hij maar alleen als hij er zin in af. Juist, hè? Dat soort dingen wekte bij Paddy natuurlijk de indruk. dat er een werkelijke Martiaan aan boord was. Ja, ja, maar wat moeten we nou doen, Mitch? Nou, die gouverneur nu niet is. Het elektronisch orakel laat blijven. Dat verdurende. Je zou zeggen dat hij me hoort praten. Verrichting van de Asteroïde Aan de gouverneur kunt u het opnemen. Waarom kon hij dat nou niet eens hier? Zeg, ik vraag me af hoe het in zo'n geval zou gaan. Ja? Zou hij de stem van de Marciaan horen, waar hij zich ook bevindt? Ja, Wat zegt hij? Ja. Ah, zo doen ze dat. Kijk eens op het paneel, Mitch. Er gaat een rood lichtje branden. Dat is natuurlijk om de gouverneur te waarschuwen dat er een bericht voor hem klaar ligt. Ah. Als hij terugkomt, dan draait hij dat. Ja, ja natuurlijk zoiets als een, als een bandopname bij ons doet. Ja. ja, we denken dat dit instrument op hetzelfde principe berust... Mm -hmm. Maar wat doen we nou, Mitch, nog eens proberen Frank op het scherm te krijgen? Nou, ik denk niet dat we er veel mee zullen opschieten. Lieve hemel, Mitch! Wat is dat, Jimmy? Kijk eens even daar! Martianen? Waar? Daar, buiten, aan het oppervlak van de astroïden, twee! Oh, wat zien ze er afschuwelijk uit! Ja, maar ik geloof niet dat dat martianen zijn. Huh? Ik krijg de indruk dat het mensen zijn in ruimtekostuums. Heb jij ooit zo'n ruimtekostuum gezien? Nee, dat niet, maar aangepaste mensen moeten ruimtekostuums hebben, als ze naar buiten gaan. En dat hun kostuums niet op de onze lijken, spreekt vanzelf, denkt me. Wat, uh... Wat zouden we die twee daar buiten doen? Een luchtig schep of een straatje omlopen? Ja, wat ze doen weet ik niet, maar wel dat ze recht op onze uitkijktoren afkomen. Mitch, Mitch, ja? Mitch, die zijn vast met die vliegende bol van de asteroïde 87 hierheen gekomen en komen ons nou halen. Ja, maar de Martiaan zei toch dat die asteroïde pas over de 48 uur zou aankomen? Nee, nou, hij kan zich vergist hebben. Dat geloof maar, ik niet, jullie. Laten we dan nou toch maar maken dat we hier vandaan komen. Nou, tenminste, nog kans dat we de mensen hier vandaan kunnen. Laten we nou proberen voordat die keren zo wat het ook zijn hier zijn, Mitch. Nou goed, dan proberen we nu de andere deur. De zee, krijg ik. Probeer hem maar. Ja. Doet, hij hey, het? doet het? Kom maar mee. Kom mee, Jimmy. Al ben ik bang dat we niet ver zullen brengen. O, dit is zeker de suite van Evans, hè? Chique boel, zeg. Ja, nou, begrijp ik waar hij op doelde. Toen hij zei dat we het prettig zouden hebben. Heel wat meer comfort dan voor die arme drommels van aangepaste keels. Ja. Die hebben alleen maar een bed om te slapen en mogen verder de hele dag werken. Dat zal ook ons lot zijn, Jimmy, als we hier niet vandaan komen. Wat er niet aan denken. Kijk, daar is nog een deur, hè? Laten we die eens proberen. Zou we deze niet eerst sluiten, Mitch? Ja, doe dat. Beetje veiliger, vind niet? Zo. Zo. Nou, die spotten dicht, hoor. Dan gaan we er naar nummer 2 toe. Ja, deze gaat open. Zo. Nou, wat ligt erachter. Een wendeltrap. Die moet hier afgedaald zijn. Ja, dat denk ik ook. Nou, dan volgen we hem. Goed zo. Doe dan. Mits is die... Niet of vlug met je kan je niet bijhouden, hè? Ja, kom nou maar. Hoe stel en duurt het nou nog lang? Nee, Jimmy. We zijn bijna beneden. Doet u bijna? Zo. Hé, nou. Oef. Kijk, weer een deur recht voor ons. Ja. En een gang die naar rechts loopt. Probeer die deur eens. Nee. Gaat het niet? Nee, die gaat niet open. Nou, dan de gang. Ja, kom maar, Jimmy. Ik hoop dat we, dat we eindelijk aan het eind van die gang gekomen zijn. Oh, oh, voor het, het is gevaarlijk verder te gaan zonder beschermende kleding. Beschermende kleding? niet voorzien is van beschermende kleding. Moet onmiddellijk terug gaan. Hé, oh. hey. wat zou dat te betekenen hebben? Ja, ik denk dat het verband had met die deur daar. Laten we nog een eindje dichterbij gaan. Maar langzaam en voorzichtig. Ja, mogelijk. Beetje, Ja? Ja? Zou de deur al uitkomen? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, je zou het toch eens kunnen proberen. Eh, He, er blijft hier wat te missen, hoor. De deur komt uit op het oppervlak. Het is gebadeld, werd er weggehaald zonder de scherptekleding. Dit is in het laatste kostuuming. Dat is het. Hij bedoelt ruimtekostuums. En die hebben we niet. Nee. Nou, stop maar, Jimmy. Nou, waar staan we dan? Het enige wat we kunnen doen is teruggaan. Geen kans om te ontsnappen, he. wat een idiote geschiedenis is, Mitch, Mitch, hoor, ja. je dat, hoor, je dat, hoor je dat? Ja. Een luchtsluis. Ja, daar komt iemand binnen. Dat zijn vast die twee kerels die we buiten hebben gezien. Laat het maken dat we wegkomen. Ja. Heel vol wegwezen. Lieve hemel, dat... Mitch, daar komen ze. Waarom blijf je nog staan? Kom dan dan mee door? Ja, maar geef dat, Jimmy. We kunnen toch nergens heen. We kunnen de traf toch weer gaan. Ja, als wij dat kunnen, kunnen zij het ook. Ja. Uiteindelijk komen we toch hier over elkaar te staan. Dat kan net zo goed hier gebeuren en nu. Mitch. Ja. Mitch. Daar ja, is ze. Je... Wat? Wat is er? Kom nou. Kom die dood, eens kijken. Oh. Hey, kijk eens, toch. Wie daar zijn? Mitch, Jimmy. Mitch Jimmy. en Jimmy. Houd je goed, Jimmy. Kom. Laat ze niet merken dat je geschrokken bent. Sorry. Hey. Hey, Mitch. Ik ben dood, Hoe komen jullie hier? Zeg maar, zijn we hier ergens? Nog één stap en ik word kopje in een lauw. Ik ben het, Jimmy. Ik ben het. Ach, nee, natuurlijk. Laten we onze helmen dan vlug afzetten. Vlug, ik ben al bezig. Wat doen ze nou? Wat doen ze nou? Hey, Jeff, als je ah, ah, ah, ah, me ah, nou, <laughs> hey, hey, hey. waar komen jullie vandaan? Hey hey hé. Waar komen jullie vandaan? Dat mag ik jullie wel vragen. Zeg eens even, jij jij de dokter, ik dacht dat jullie een paar martialen waren. Nou, ze dachten wel allebei. Nou, wat doen jullie hier? Wat nu? Huh? Wij waren op zoek naar jullie. En uh, wij naar jullie. Buiten? Ja. Je wist toch dat we geen helmen hadden? Nou, Ach, nee. we zijn zelf maar toe van buiten terechtgekomen. Maar dat vertellen we jullie later wel. Ja, wat jullie te lopen. vertellen hebben kan niks te betekenen hebben bij het wat wij voor jullie hebben. Nee, nee, nee, nee, nee Mitch. Wij hebben een vliegende bol ontdekt. Nou, ja, dus. en precies zoals die waarvan jij ons een beschrijving had gegeven. Ja. Als wij weer naar buiten kunnen komen, dan denk ik dat we ermee ontsnappen kunnen. Neen je dat nou? Ja, Ja, ja En uh, al wat we te doen hebben is weer bij Frank te komen, ja? naar hangar 5 te gaan... en de nodige ruimtekostuums ja, aan te leggen. Ja, maar wacht eens even. Hoe komen we in hangar 5? Ja. Behalve dan langs dezelfde weg waar langs jullie nou binnengekomen zijn. Ja. Ja, daar hebben we ruimtekostuums van nodig. En die hebben jullie beiden alleen maar... Ja, bij. Ja, wij hebben niks. Wij gaan terug langs dezelfde weg waar langs jullie hier zijn gekomen. Terug naar Frank bedoel ik. Ja. Ja. Nou, daarna zal het heus niet zo moeilijk zijn om weer de weg te vinden naar de bergplaats van die ruimtekostuums. En dan? Ja. Nou, dan, dan nemen we daar nog drie van die kostuums mee. Gaan we naar de luchtsluis en komen zo in de krater, hangar 5, waar de vliegende bol zich bevindt. Sympel, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat klinkt heel aardig, oh, Jeff. Oh. Maar er is één maar bij. Wat? We kunnen niet terug nee. naar Frank. Nee. Waarom niet? Nou... Jimmy en ik zitten hier gevangen. Nee, oh, ja. ja. We kunnen niet weg en niet terug. Niet verder in alle geval dan naar die uitkijktoren boven aan de trap. En wie ja. houdt jullie dan gevangen? Dokter, hou je vast. Heb je vast? Ja? Anders lag je achterover. No? De gouverneur van Maanstad. Go ah, ja. Ja. ja, dat is niet zo gek. Zeg, jullie hebben een loopje met ons nee nee. nee, nee, nee, nee, nee, echt niet. Ach, kom. Zoiets dat had ik zelfs niet eens kunnen verzinnen. Ja, maar jongens, hoe komt die in hemelsnaam hier? Ja, heel eenvoudig, maar we hebben nou geen tijd om uit te leggen. Je, je moet het maar even uitleggen. Nee, nee, nou niet. Daar hebben we de tijd niet voor. Het is dringend nodig dat je voor alles weet... op welke manier de Martianen de aarde willen veroveren... dat jullie weer in de pionier komen als je tenminste kans ziet die vliegende bol te starten... en dat jullie de aarde waarschuwen... dat alle televisiezendstations tot nader orde moeten sluiten. Dat is bijna helemaal ja, Ik wou dat dat waar was. Ben je werkelijk dat je die bol kunt laten opstijgen? Tuurlijk, dat is zeker. Nou, zetten jullie dan als de bliksem jullie helmen weer op... ga terug naar de hangar en maak dat jullie wegkomen. Oh, en jullie nee. beiden en Frank hier achterlaten. laten? Hoe ja, zouden wij bij die bol kunnen komen? Het is al veel meer belang dat jullie beiden naar de pionier gaan... Dan dat wij hier vandaan komen. Nou, nou stop eens even, Mitch. Zo eenvoudig gaat het niet. Hoezo oh, niet? Omdat die bon in de eerste plaats berekend is op een bemanning van acht koppen. En verder hebben we er geen notie van hoe we moeten naar Riga. Oh, jij weet ook niks. Nou, we hopen dat Frank dat weet. Penny zei immers dat Frank erin was opgeleid. en dat hij precies wist hoe je dat ding moest hanteren. zodat hij ons de nodige aanwijzingen kan geven wanneer we fouten maken. Ja, ja. ja daar kan ik inkomen, komen. En in de ah, tweede ja. plaats zie ik niet in wat het sluiten van televisiezenders te maken kan hebben met een invasie van Mars. Ja, maar wij wel. Uh. Ja, maar zegt tussen de haakjes, waar zit die gouverneur op het ogenblik? Nou, ergens anders in de Asteroïde. Maar hij zal wel gauw terugkomen, dan kun je vanaf aan. Daarom, als jullie er van door willen, mogen jullie wel voortmaken. Nee, we denken dan niet aan jullie of Frank hier achter te laten. Nou, is wat je verkiest. Als dat je laatste woord... Nee, absoluut, absoluut mijn laatste is. woord. Nou, en laten we dan maar terug gaan naar de toren. Dan kunnen jullie daar zelf eens rondkijken. En dan vertellen we jullie precies wat er allemaal is voorgevallen... sinds we elkaar voor het laatst hebben gezien. het haast. Nog niet geloven, je. De gouverneur van Maanstad. Nee. Zeg, en is dit nou zoveel als de stuurhut van de asteroïden? Ja, dok. Ja. En als je het aan nou mij vraagt, he, dan is uh, hij het. Die hier de lakens uitdeelt. Ja, ja, maar van wie krijgt hij zijn opdrachten? Van buitenaf. Van de Martianen, zegt hij. Ja, zeg, zeg en doen. heeft hij ook verteld waar hij eigenlijk zit? Nee. Ik oh. denk dat hij dat niet weet. Even meer als Peddy dat wist. Zeg, en, en, en die Martiaan, dat dat, dat dat brein, zoals jullie dat noemen. GELOF Geloof je dat dan nog steeds niet? Ah, he, het lijkt me te fantastisch. Nou, he, he, Jeff. Luister, luister. Luister toe. Om hoe laat zal Asteroïde 786 hier aankomen? En hoe gaat het met je pa? Kijk, nou weet een het die getaan, begrijp je wel? Hoe lang duurt dat? Het is een beetje een beetje heeft beetje nooit voor zijn pa gehoord. Is een niet te het mogelijk? beetje het en een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje te beetje een beetje een Het de ruimtekostuums aan te trekken en in de vliegende bol te stappen. En vergeet niet dat we Frank ook nog moeten halen. Zeg, hoe zijn en... jullie op deze afdeling terechtgekomen? Nou, ja. door die deur die jou buiten Westen had geslagen. En hebben jullie er dan geen last mee gehad? Nee, hij stond er open. We konden zo naar binnen wandelen. In die ruimte daar bevindt zich een rooizachte rechthoek op bouwsel... om het zomaar eens uit te drukken... Ja. waarin het elektronisch brein huist. begrijp ja. Ik wel nou begrijpen dat het vertrek zo goed bewaakt wordt. Zeg, maar kunnen we dan niet langs dezelfde weg terug? Vanaf die deur kan ik best de weg naar de televisiekamer. Nee, nee, nee, nee, dat zal niet gaan, Jeff. Zin, niet? Nee, kijk, de enige deur naar dat vertrek, die gaat niet open. Voor ons dat niet. Meneer uh, Jack Evans, die bedoelde het helemaal niet als een grapje toen hij zei dat we gevangen waren. Hoor. Oh, zo, zo, zo, zo. Nee? Zeg, uh, nee. heb je enig idee wanneer hij terugkomt? Ja, over een paar uur misschien of, ja, je weet het nooit, over een paar minuten. Dan moeten we voortmaken, Jim. Ja, Jimmy, kom eens hier. Ja, Jeff, ik ben erop. Uh, Ga jij naar de kamer hiernaast. Hm? Haal de lakens van het bed. Ja. En trek vervolgens de dekens weer recht. Zodat je niet kunt zien dat er iemand aan het bed is geweest. We voeren? Ja. geen vragen, Jimmy, Doe vlug wat ik zeg. Oké. Okay. Waanzien, lakens het bed, dit moment. Wat ben je van plan, Jeff? Ik denk dat we die meneer Evans, ja. gouverneur van Maanstad of hoe hij zich ook noemt. er wel toe zullen kunnen brengen ons te helpen hier vandaan te komen. Zodat we naar de pionier kunnen. Ja, maar hoe dan? Ja. Denk je dat hij in de gaten heeft dat de dokter en ik hier ook zijn? Ja, dat weet ik niet. In alle geval is het maar een mens, geen elektronisch brein. Hij kan alleen maar weten dat we hier zijn als iemand hem dat verteld heeft. Ja, ja, het is ook mogelijk dat hij een visiofoon tot zijn beschikking heeft. En ons bespiedt en luistert naar wat wij op dit ogenblik zeggen. Misschien ook niet. En laten we nou het laatste aannemen en daarna handelen. Oh, dat is Jimmy die terug. Nou, uh, ik heb het hele bed afgehaald, maar ja. daar liggen helemaal geen lakens op. Allemaal hetzelfde soort dekens, daarom heb ik deze maar meegebracht. Zeg, probeer eens of die in stukken gescheurd kan worden. Wat een zonde. Ja, vooruit nou. De ja, ja. dokter, helpen een handje. Ja. Als je het kunt scheuren, maak er dan repen van, hè? Ja, kom, Jimmy, kom, we gaan het proberen. Zeg, Mitch, hmm, vraag jij eens aan het brein... ...hoe lang het duurt om met zo'n vliegende bol van hier naar Mars te komen? Ja. Hier komt een vraag. Hoe lang doet een vliegende bol ongeveer over het traject van hangar 5 naar Mars? Die goed op je ja. Vliegen de bol, de lukken, de manier, Ja, eigenlijk zo. wisten we dat al. Nou ja, nee, maar ik bedoel die grote vliegende bol. Ja, hoe zou ze zo'n ding noemen? Klik? Dat weet ik niet. Nee. Zeg, eh, ja. ja, dan kunnen we er verder ook niks over vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij een behoorlijke voorraad levensmiddelen aan boord heeft. En het is duidelijk dat hij speciaal gebouwd is voor vluchten over grote afstand. Nou, wat kan het je dan verder schelen? Ik zou graag weten. Hoe lang we over de reis doen, daar kan heel wat van afhangen. Waarschijnlijk is een asteroïde als deze in staat zo'n bol in te halen. Ik wil alleen weten of we een redelijke kans maken. Ja, als we nu weg kunnen komen, hebben we in alle gevallen een voorsprong van bijna 47 uren... op ieder ander vaartuig dat ons wil achtervolgen. Ja, dat lijkt wel een hele tijd, maar anderhalf miljoen kilometer is een hele afstand. Ja. Gesteld dat een sneller vaartuig, eventueel deze asteroïde ons nakomt... Ha, zullen we dan veel aan die 47 uur hebben... Ik wou dat ik je daar antwoord op kon geven, Jeff. Ja. ja. Jeff. Het is een taai goedje, maar het is soms toch gelukt. Het een stuk te Prachtig, ja. Goed zo. Nou, en wat is nou de bedoeling? Nou, nou, wat dan jullie beiden, ja, Mitch die... en Jamie. Ja. gaan hier tegenover de deur zitten. Als Jack Evans dan binnenkomt, dan moeten jullie meteen zien zoals hij jullie heeft achtergelaten. Natuurlijk. Jij, dokter, en ik gaan hier tegen de muur staan. Oké. Okay. Achter de deur. Als hij dan binnenkomt... Oh. Dit was het vijftiende deel van onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart, sprong in het hele al, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreeze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Borges, een Martiaan, Piet Ekel en de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels. Regie, Leon Povel.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 Toe. Een vervolgvoorspel van Charles Chilton, vertaald door propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het zestiende deel, Terugkeer naar Mars. Zo hadden wij, Jeff Morgan en ik, Steve Mitchell en Jimmy Barnett, in een der afdelingen van de asteroïden teruggevonden. Wij waren tot de ontdekking gekomen dat wij ons met hen te beschouwen hadden als gevangenen, ...van de man die wij kenden als de gouverneur van Maanstad. Maar voor de inmiddels gestorven Paddy Flynn was de gouverneur de rebel Jack Evans geweest. Maar nu bleek hij zetert jaren om bondgenoot van de Martianen te zijn. Toen Jeff, Mitch, Jimmy en ik ons naar de controle aan het oppervlak van de astroïden begaven... ...welke teuren men de stuurhut van het ruimtevaartuig kon noemen... ...was de gouverneur juist weggeroepen. We mochten daarhalve aannemen dat hij van de aanwezigheid van Jeff en mij in de controle -toren onkundig was. Uitgaande van die veronderstelling besloot Jeff de gouverneur bij zijn terugkomst bij verrassing gevangen te nemen. Wij scheurden een deken die we in zijn slaapkamer vonden in repen om hem daarmee te kunnen vastbinden. Hier ja, ja. Ja, Jeff, het is een taai goedje, maar het is ons toch gelukt het stuk te krijgen. Prachtig, goed zo. Nou, en wat is nou de bedoeling? Nou, nou wat weer dan jullie dan... beiden, ja. Mix en Jimmy, oh, ja, ja, ja. gaan hier tegenover de deur zitten. Als Jack Evans dan binnenkomt, dan moeten jullie meteen zien zoals hij jullie heeft achtergelaten. Natuurlijk. Jij, dokter, en ik gaan hier tegen de muur staan. Oké. Okay. Achter de deur. Als hij dan binnenkomt... Dan zal je hem hebben. Het hij toch? Ik dacht dat hij nooit meer terugkwam. Zie Jimmy. En probeert te kijken alsof er al die tijd niks gebeurd is. Ja. Nee. Daar is hij. Kijk eens wie hij meebrengt. Frank... Hier binnen, Rogers. Meneer Mitchell. Jimmy, jullie waren dus al die tijd hier. Ja, en nu ben jij ook hier. En je blijft hier totdat die andere asteroïde er is. En dan? Dan worden jullie allen naar Mars overgebracht. Dus vertel me nou maar eens. Wij zijn Captain Morgan en Dr. Matthews. Hoe kunnen wij dat weten? We waren immers op zoek naar hen toen we hier terechtkwamen. Hmm. Nou ja, dat komt wel in orde. Vinden zal ik ze, hey. vroeger of later. <laughs> so, what I'm doing. That's what I'm doing. Brood, brood, hoe voelt u zich nu zelf gevangen genomen is, hè? Dat zal jullie behouden. Nou, dat wagen we erop. Die boeien los. Onmiddellijk. Ja, zeker. al nou, die moeite die we hebben gehad om ze vast te krijgen. Wat Weet denken ik. jullie hiermee eigenlijk te bereiken? De macht voor de asteroïden. Och, kom. Jullie hebben geen flauwe notie hoe je ze moet besturen. Ik dacht dat, Nikker, degene was die hier het hersenwerk verricht, we zullen het hem laten doen. Hm? Dat zou je zeker kunnen. Als jullie maar wisten hoe je me aan het denken moest zetten. Ons plannen zijn ander. Wij willen hier vandaan in de grote vliegende bol uit Hangar vijf. Dat zou jullie nooit lukken. Nou, denk je dat? Dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Nou, met jouw medewerking zal het wel lukken, denk ik. Verwacht jij medewerking van mij? Welke dan wel? Nou, jij moet ons vertellen hoe we die deur open krijgen. De weg vinden naar de luchtsluis, waar we de ruimtekostings willen halen, voor wie er nog geen heeft. Je moet ons ook wijzen waar onze eigen helmen verborgen zijn. Want we willen onze volledige uitrusting meenemen. Ik vertel en wijs jullie niets. Daar zou ik me nog maar eens over bedenken. Er valt niets te bedenken. Jullie hebben geen schijn van kans. Asteroïde 786 is binnen 45 uur hier. We hoeven alleen maar te weten waar we de ruimtekostuums kunnen vinden. En hoe we dan bij de vliegende bol komen. Dat haalt toch niks uit. Jullie komen nooit ver. Lang voordat jullie in de buurt van Mars zijn, hebben ze jullie al ingehaald. Dat wagen we er ook op. Nou, vooruit. Hoe komen we naar de luchtsluis? Zoek dat zelf maar uit. Oh, denk erom, ja. dit is je laatste kans om samen te werken. Ik denk er niet aan met jullie samen te werken. Zoals je wilt. Dokter. Ja, Jeff. Trek dat ruimtekostuum aan. Oké, okay. waar gaan we heen? Ik denk dat de gouverneur graag een eindje wil gaan wandelen... aan het oppervlak van de asteroïde. Yeah. Dan kan hij ze rustig bedenken. Maar we hebben geen ruimtekostuum voor hem. Dat is in de muurkast, naast de deur. Het zou niet erg makkelijk zijn je dat aan te trekken... zo aan handen en voeten gebonden. Nee, zeg zeker niet. Je... We zullen ons er nog niet druk maken over een kostuum voor je. Jij gaat zo mee. Wat, zeg je? Zo nee? Ja. Okay. of je moest van gedachten veranderen. Dat, dat doe je niet, dat is maar blut. Zo, denk je dat? Ja, Jij bent er een man niet naar om iemand te vermoorden, Koelbloedig te vermoorden. Och, wat betekent nou het leven van één mens... wanneer het om de vrijheid van de hele wereld gaat, ah, hm? Kom, dokter. Krijg dat kostje, aan. Ja, zeg. Ziezo, hier ben ik. Zetten we nu al de helm op? Nee, daarmee wachten we tot in de luchtsluis. Anders horen we misschien niet dat de gouverneur ons zegt dat hij ons wil helpen. Ah, bluf. Niks dan bluf. Pak hem op, dokter. Neem hem onder zijn arm en kom mee. Mooi. Deel open, Jim. Kijk Zo, nou, dank je. Mm. En Frank? Ja, Captain. Volg jans op de fysiofoon en blijf met ons in contact. Goed, Captain. Kom, dokter, we gaan. Je hebt de meente toch zeker niet? Hij deed anders alsof ik het wel degelijk meende. Maar zonder ruimtekostuum. Er is buiten helemaal geen atmosferische druk. Nee. Ach, dat kan hij niet menen. Hij bluft natuurlijk. Nou, als dat het geval is, dan hoop ik maar dat men er de anders over zegt. Ga aan de visiofoon, Frank. En kijk of je hem te pakken kunt krijgen. Ja, meneer Wissel. Ja, daar komt een beeld op. Jawel, maar dat is niet wat we nodig hebben. Probeer nog eens. Dat is het, Frank. Dat is de gang die naar de buitendeur leidt. Ja, ze kunnen er nog niet zijn. Er nee. is niks van hen te bespeuren. Wacht nog even, ze komen wel. Waarschijnlijk zijn ze nog op de trap. Daar is ze. Hallo Jeff, hoor je mij? Hallo Mis, hallo, ja, ik hoor je. Denkt hij nog altijd dat het bluf van je is? Ja, maar hij zal wel heel gauw merken dat hij het mis heeft. Me be be. Ah, me die me mag weer. wat het betekent naar buiten te gaan zonder die kleding, hè? Allicht. Je vindt het nog steeds goed dat de dokter en ik je zo meenemen naar buiten? Ga je gaan? Denk je soms dat je mij kunt intimideren? Goed, goed. Abadventie, nou abadventie. komt de laatste waarschuwing. gelijk jouw laatste kans, Evans. Help ons. Of we nemen je mee naar buiten. Ga je gang. En maak een beetje voort. Dus je weet zeker dat je niet van gedachten veranderen wilt? Ik denk je, heus dat ik zo stom ben, Captain Morgan. Je bent er een man niet naar om iemand te vermoorden. Op deze manier krijg je me niet aan het praten. Breng hem binnen, dokter. En leg hem op de vloer. Goed, gij. Ga dik de deur. Zijn zo, Doc? Zet nou je helm op en probeer of Mitch je kan horen. Ik maak mijn helm vast. Hallo, Mitch. Hoor je mij? Ja. Hoor jij hem ook, Jeff? Nee. Natuurlijk niet. Je kostuum laten geen geluid door. Je kunt alleen via de radio in je eigen kostuum met hem spreken. Oh, dat kan ik dus doen zodra ik de helm opzet. Ja, maar dan kun je niet meer met mij spreken. Dat is niet erg. Mitch kan het nog altijd via de visiofoon. Als je nog iets te vertellen hebt, vertel het maar aan hem. En dan geeft hij het aan mij door. Ik heb niets te zeggen. Oh. Over enkele ogenblikken laten we de lucht uit de sluis ontsnappen. Je weet dat dat voor jou betekent, hè? Je wilt me toch niet laten stikken. Je hoeft niet te stinken. Als je mij maar vertelt wat ik weten wil. Dat durf ik niet. Waarom niet? Omdat de Martianen me dan zullen straffen. Dan sturen ze me voor de rest van mijn leven naar de ondergrondse werkplaatsen. En op Mars kan het voor lang, heel lang zijn. Meer dan het dubbele van een mensenleven op aarde. Maar je hoeft hier niet achter te blijven. Je kunt met ons meegaan naar de aarde. Ach, laat me niet lachen. Jullie komen nooit op de aarde terug. Geen van jullie allen. We zullen het in alle geval proberen. Liever dan hier op de asteroïde blijven. Ik blijf wel liever hier. Goed, dan blijf jij hier. Voor goed. Hallo dokter. Hallo mens. Ik heb nu mijn helm opgezet. Horen jullie maar? Ja. Ja, ik ook. Nou, nou is het jouw beurt, Mitch. De gouverneur kan ons niet meer horen, maar jou nog wel. Neem het van me over. Best, Jeff. Evans. Ik luister. Wil je ons helpen? Hè? Om dan tot de ondergrondse werkplaatsen veroordeeld te worden. Dat wou je toch met ons doen, hè? Ik vertik het. Hij zegt dat hij het vertikt, Jeff. Ook goed. Vooruit, maar dok. Laat de lucht ontsnappen, maar langzaam. Ja, Tje. Ziezo. Over vijf minuten is alle lucht eruit. Ach, bluf. Houd bluf. Jullie laten toch niet alle lucht ontsnappen. Oh, denk je van niet? Wacht dan maar af, vriendje. Maar begrijpen jullie dan niet dat ik jullie niet helpen kan? Al kost het me mijn leven. Oh, dat leven voor jou is anders niet veel meer waard op het ogenblik. Nou, hoe denk je erover? Zet die ontluchtingsgraan af. Wil je dat toch zenuwachtig, hè? Zet hem af. kapitein Morgan. Zet hem af. Heel nou maar niet zo. De heb er nu hoort het toch niet. De lucht is nu ongeveer zo eil als op de top van een hoge berg. En ze wordt steeds eiler. J jullie, jullie kunnen dit niet doen. We doen het toch maar. Hou op. Hou op. Ik, ik zal doen wat jullie willen. Zie zo, Jeff. We zijn zover. Hij spart nog niet meer tegen. Zo, zo. Kijk eens even. Hij transpireert alsof hij de Turks bad ziet. He. Ik zal alles, alles doen wat. met jullie verlangen. Braaf, zo moeten we het hebben. Hallo dokter, hallo. Laat de lucht er weer in. We gaan terug. Goedje. En Mitch? Ja? Zet de visio voor me af. We zijn zover bij jullie. Goed zo. Zet maar af, Jan. Wat ben ik blij dat hij heeft toegegeven, zeg. Nou, ik dacht niet dat hij het zou doen. Nee, hey, ik ook niet. Ja, en wat dan nog? Er was nog bijna geen lucht ontsnapt. Wat, zegt u? Ja. Het zag er anders naar uit alsof de gouverneur haast niet meer kon ademhalen. Zo zie je wat verbeelding kan doen. Jeff blufte inderdaad. Maar de gouverneur was er vast van overtuigd dat de luchtsluis bijna leeg was. En dus reageerde hij op een wijze alsof dat inderdaad het geval was... En dat was maar gelukkig ook. Zo, zet hem op die stoel, dokter. Ja. Zo. Maak Maken jullie me nu los? Nee, nu nog niet. Straks misschien als je blijk hebt gegeven ons inderdaad te willen helpen. Zeg maar. Dumond. Hoe krijgen we die deur daar open? Die, die wordt bediend door middel van een knop op het controlebord. Die rij rode knoppen, de vierde van links. Ah. En dienen al die rode knoppen om deuren te openen en te sluiten? Ja. Sommige kunnen alleen hier worden geopend en gesloten. Welke? Okay. De deur bijvoorbeeld die toegang geeft. Tot het vertrek waar het brein is opgestart. Oh, is dat die deur die je een schok geeft? Ja. En hoe kunnen we dat verhinderen? Door op die groene knop, vlak boven die rode te drukken. Juist. Mooi. En hoe vinden we nou de weg naar de luchtsluis waar de ruimtecostuums zich bevinden? Nou, dat is namelijk ingewikkeld. Maar als u iemand van de bemanning van de bol opdracht geeft u op een bepaalde plaats te treffen, dan kan u, u daarheen brengen. En ook weer terug. Ja, natuurlijk. Nou, en als ik er iemand heen stuur, kan ik die dan met de fysiofoon volgen? Ook dat, ja. Goed, ja. Nou, dan zullen we eens kijken in hoeverre je de waarheid hebt gesproken. We zullen eerst proberen de deur van dit vertrek waarin het breinhuis te openen. Ja, dat gaat. Goed zo. Mitch, neem de dokter mee, gaan tot bij die deur en wacht daar. Oké, okay, en dan? Tegen dat je er bent, moet er een aangepaste staan wachten... om jullie te brengen naar de bergruimte van de kostuums. Neem maar drie mee... En kom dan terug hier. Begrepen? Kom, ga je mee, dokter? Ja, mitch. Frank, ben jij de videofoon en houd ze in het oog. Als er iets niet naar wens gaat, waarschuw me dan onmiddellijk. Ik heb u precies de waarheid verteld. Dat is u geraaien ook. Nou, wat moet ik nu doen om te bereiken dat een aangepast lid van de bemanning bij die deur op Mitchell aan de dokter staat te wachten? Nou, oh, dat is geen eenvoudig. Druk op die knoptij op het linkerpaneel. En spreek vervolgens in die richting. Dan wordt je bevel opgevolgd. De dokter-captain. Ja, ik kom. Hallo, Doc. Wie is dat? We hebben de kostuums. Ja, dat zie ik. Is er soms nog iets, voordat we terugkomen? Ja, doc. Ik herinner me dat ik daar ook ergens een stelletje metalen staven heb zien liggen. Ja, dat komt uit. Ze liggen hier nog. Joost mag weten waarvoor ze eigenlijk dienen. Nou, ik weet waarvoor ik ze gebruiken kan. Ik breng er een stuk of zes van mee. Goed. En kom nu zo vlug mogelijk terug. Ja. Als je aan de toegangsdeur hierheen bent gekomen, ja? dan zeg dan tegen die aangepaste knaap dat hij terug moet gaan naar zijn afdeling. Oké, okay. tot straks dan. Zie je, Rievens? En nou is er nog het een en ander wat ik graag wil weten. Zeg het maar. Die asteroïde, die op weg is hierheen. Hoe kan die ons vinden? Die wordt hierheen geloodst op een radiogolf die wij uitzenden. Ah. En waar bevindt zich de zender die dat doet? Dat is dat ding, daar. Ja. Kun je hem afzetten? Nee. Hij begint automatisch te werken zodra deze asteroïde defect raakt. En houdt er pas mee op wanneer de schade hersteld is. Oh, ja. Ja. Ja, hoe wordt eigenlijk de koers van deze asteroïde bepaald gedurende de vlucht? Doe jij dat? Nee. Hè? De besturing geschiet op afstand, radiografisch. Er worden hier radiosignalen ontvangen. ...die aan het brein beneden worden doorgegeven. Dat verwerkt ze dan tot bevelen die ik in gesproken taal ontvang. Het elektronisch brein? Ja. En dan geef jij die bevelen weer door aan de bemanning? Inderdaad. Dus, als het brein op een gegeven moment zou ophouden te functioneren... ...dan zou de asteroïde stuurloos door het heelal drijven? Ja. En als de loodscholf zou worden afgesneden... ...zou nummer 786 dan nog de weg hierheen kunnen vinden? Nee, niet gemakkelijk. Nou, dat zou alleen kunnen als hij betrekkelijk dichtbij was. Maar is hij nou nog ver van ons vandaan? Ja, dat moet wel. Hij kan zeker niet binnen de dertig uren hier zijn. Zo. Goed. Nou, nog één punt. Kan die grote bol in hangar 5 van hier tot Mars vliegen? Ja, dat kan. Maar het is een langzame oude kist vergeleken bij de Asteroïne. Hoeveel tijd zou je nodig hebben om Mars te bereiken? Dat kun je beter aan het brein vragen. Dat heb ik al geprobeerd, maar zonder resultaat, omdat ik niet weet hoe die grote bollen genoemd worden. Oh, dat zijn bemande lange afstandsvaartuigen. Mm -hmm. Bemande lange afstandsvaartuigen. Mm -hmm. De door jou bedoelde is nummer 7, nummer 7. Vraag maar aan het brein wat je ervan wil weten en je ontvangt de verlangde inlichtingen. Wat zo? Vraag: Hoe lang doet het bemande lange afstandsvaartuig nummer 7 over, over de afstand van hier naar Mars? En is het momenteel in goede startconditie? Nou, die tweede vraag was overbodig. De grote vliegende bollen zijn altijd startklaar. Daar wordt voor gezorgd. Het zijn een soort reddingsboten. Ze kunnen volledig bemand, dus noods een half jaar lang door de ruimte varen. De geschatte reisduur voor de lange afstandsvaartuig van hier naar Mars is drie dagen. Nummer zeven is dat klaar. Psst. Drie dagen dus. En hoe lang doet deze asteroïde erover? Dan is hij helemaal in orde. Ongeveer anderhalve dag. We kunnen we nu niet mee naar Mars. Nee, je weet toch dat hij defect is? Oh. Dus als we nu onmiddellijk vertrekken, dan duurt het nog bijna twee dagen voordat iemand ons achterna komt. Dat wil dus zeggen dat we op Mars een halve dag lang de vrije hand hebben. Maar waarom wil je eigenlijk terug naar Mars? Daar heb ik maar goede reden voor. Die ik jou nog liever niet aan je neus hang. Je weet natuurlijk niet dat er op het ogenblik waarop de vliegende bal de asteroïde verlaat... Automatisch Een waarschuwingssignaal wordt uitgezonden naar Mars en naar alle onderdelen van de invasievloot. Binnen een half uur zitten ze achter je aan. Maar als dat automatische signaal niet wordt gegeven? Dan zou natuurlijk niemand er iets van weten. Maar dat signaal wordt gegeven, reken daar maar op. Door jou. Nee, ik heb toch al gezegd dat het automatisch wordt gegeven. Dat toestelletje daar zendt voortdurend signalen uit naar het hoofdkwartier op Mars en naar de vlaggenschepen van de invasievloot. Ze weten precies wat er hier gebeurt. Geen enkele bol mag een asteroïde verlaten, tenzij op commando. Op hetzelfde ogenblik waarop je start, stromen de vragen binnen. En als die dan niet beantwoord worden? Nou, dat is nog nooit gebeurd. Zo. Nou, dat gebeurt dan nu. Hoe wil je dat dan verhinderen? Dat zul je wel zien. Is dit het enige controlebord dat gebruikt wordt voor de berichtwisseling met het aangepaste hier beneden? Ja. Goed. Ah, de dokter en niet. Hier zijn de ruimtekostuums, zeg. Ja. ja, en hier de metalen staaf. Zo. Waar ja. heb je die voor nodig? Zijn ze stevig? Nou, onmogelijk te buigen. Mooi. Juist, en geef ons nu allemaal een kostuum. Dan trekken we dat nu aan. En onze eigen kostuums? Nemen we mee, niet achterlaten. Zeg, oh. Evans, je, je hebt het dus verteld dat je de, onze helm hier zijn gelaten. In de kamer hiernaast, in de kast. Haal ze maar, Jim. Kijk. Ik begrijp niet waarvoor we die Mastiaanse kostuums nodig hebben. Als de onze nog compleet zijn. Ja, maar we weten niet of ze nog in goede staat zijn. Ze kunnen wel beschadigd zijn. Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Ach, dok, wil jij Frank even een handje helpen? Ja. Hij schijnt er niet goed mee op weg te kunnen. Oh, ja, graag. Nee, wacht even, Frank. Zo gaat het niet. Eerst het onderste. Uh. Nou, uh, hier zijn ze, de helmen. Ze waren er gelukkig nog allemaal prachtig. Leg ze maar neer. Dan zal ik je in dit kostuum helpen. Oh ja. Wat? Moet ik dat dan trekken? Ja, als je tenminste mee wilt. Hm. Wat heb je er tegen? Nou, kijk, de koepel valt nog niet. Het is niet mijn soort genre. Nou, dan op ik. met je idiote onzin. Hm. Zo. Ja, even omhoog je schouwen. Juist. En ik. Zo. Ja, is iedereen klaar? Ja. Zetten we de helemaal nog niet op? Nee, nog niet. Zo, en nemen jullie nou ieder zo'n metalen hm. ja, doen? Ja, iedereen. Ja, ook met even zo, Jim. Jij neemt die hoek van het vertrek daar... Hm? en sla alles in gruzelementen. Wat? Die prachtige apparatuur? Ja, die prachtige apparatuur is in staat ons... een hele vloot Marcianse asteroïden op ons dak te sturen... als we die niet vernielen. Oh. En hey, jij, hey, Frank, jij neemt de visiofoon voor je rekening. Oké, ik heb dat. Mitch... wij drieën zorgen voor dit stel. Right. Nou, sla het op! Nou, hey. de ga dan. Yep. Okay. Wakker geslagen. Ja, ja. zo'n alarm heb je nog nooit meegemaakt, hè? Zo. Okay. <laughs> Zo, dat zou wel voldoende zijn. Ja. Zo, laat nou maar eens iemand proberen de zaak weer op de gang te krijgen. <laughs> Kop toe. <slacht> Kop toe, zeg ik. Zo. Ha. Dan zal hij wel genoeg hebben. <slacht> nou. Nou. Wie dood is, moet ze ja. Nou, Evans, nee, Ik denk dat jouw hoop om contact te krijgen met de buitenwereld... nog wel vervlogen zal zijn. Je, je bedoelt dat je mij niet meeneemt? Juist. Maar dat moet u doen. Als ik hier blijf sturen, ze maar een van die ondergrondse werkplaatsen. Dat wou jij ons toch ook aan doen, is het niet? Ja, dat kunnen jullie mij toch niet aan We ja, hebben de... dat niet. Oh, nee. Moet jij eens opletten. Maak me dan tenminste los voordat je weggaat. Zeker om je de gelegenheid te geven, onze start misschien te verhinderen. Maar er is geen mens die weet dat ik hier ben. Je laat me verhongeren. Toch niet. De dokter heeft het aangepaste personeel bevolen over 24 uur rapport te komen uitbrengen. Dan kan je een opdracht geven je los te maken. Nou, zie zo, mannen. Wij gaan. Eerst de trap af en dan de hangar 5. Zetten jullie even je helmen op, dan proberen we de radio. So Hoe je mij ook, Jeff. Ja, Jim. Oh. En dit is Frank Rogers. Goed zo, Frank. Nou, kunnen jullie naar beneden? Kom hier niet mee, Jeff. Ik blijf nog even om een woordje met de gouverneur te wisselen. Goed. Wacht, wacht. Kom terug. Jullie mogen me hier niet alleen achterlaten. Wil nou maar niet, want we horen het toch niet. Captain Morgan. Captain Morgan. Laat me hier niet achter. Captain Morgan. Ja. Captain. Wou je nog wat zeggen? Ja, als u me meeneemt, kan ik van veel nut voor jullie zijn. Oh, maar welke zekerheid hebben we dat jij je niet in verbinding stelt met de Martianen... ...en ze op de hoogte houdt van ons doen en laten? Ik beloof je dat ik dat niet zal doen. Ik geef je mijn eer gevoort. Je kunt me boven in de bol opsluiten. Dan kan ik me met niemand in verbinding stellen. De radio is immers beneden in de stuurhut. Ja. En als we eenmaal op Mars zijn geland? Ja. Daar zal het voor mij even gevaarlijk zijn als voor jullie. We zitten nou eenmaal in hetzelfde schuitje. Goed, dan maak ik je los. En dan trek je dat kostuum aan en loop voor me uit in de trap. Ja, ja, ja. Graag, ja. Natuurlijk. Wij daalden de trap af en liepen door de lange gang naar de luchtsluis... die naar het oppervlak van de asteroïde voerde. Van daar liepen wij naar hangar 5. We moesten die omweg wel maken, omdat het sluitingsmechanisme van de verbindingsdeur tussen de luchtsluis en de hangar, niet meer werkte, zodat ze onwrikbaar vast zat. Terwijl wij over het ruwe oppervlak van de asteroïde voortliep, kwam opeens de zon op, en zetten het hele rotsachtige landschap in een schitterend wit licht, waartegen de lange, gitzwarte schaduwen scherp afstaken. We kwamen bij hangar vijf, en daalden voorzichtig langs de steile kraterwand naar beneden. Daarop begaven we ons naar de grote bal die midden in de krater stond, opende de buitendeur ervan en klommen er naar binnen. Zijn luchtsluis bood juist voldoende ruimte voor ons vijf. Na de buitendeur weer te hebben gesloten, lieten wij de luchtsluis volstromen... opende de binnendeur en traden de ruime stuurhut binnen. Ziezo, nou kunnen we ons de kostuums weer uittrekken. Zet hem. Ja? Als iedereen zijn kostuum uit heeft... Pak jij dat hele zaakje bij elkaar en bergen de zolder? De zolder? Ja. Hoeveel hoog is het hier dan wel? Veer hoog. En dan loopt hier zo'n wenteltrap door die centrale zuil. Op iedere etage is een portaaltje met een deur. Ah, ja, ja, ja. Op de bovenste etage, dat is dan de zolder, vind je acht smalle muurkasten. Daar kun je de ruimtecostumes in bergen. Oké, okay, kom jongens, geef de pakjes maar op de Ruimingshop. Wat moet ik nou doen? Nou, ah, jouw idee om voorlopig boven te blijven lijkt me uitstekend. Ga maar met Jimmy mee. En blijf dan daar tot ik je toesta naar beneden te komen. Moet ik jullie dan niet helpen bij het op gang brengen van het vaartuig? Nee, dat is niet nodig. Frank weet er alles van. Oh, maar goed, ik zal dat nader ooit boven blijven. Wanneer, denk je, te starten? Zodra onze ruimtekostuums onder de voeten uit zijn. Je vertrouwt mij nog steeds niet, is het wel? Daar heb ik alle reden voor. Nou, ga dan naar boven en blijf daar voorlopig. Goed. Maar als jullie mijn hulp nodig mochten hebben, vraag dan gerust. Ja, zo. Ah ja, dat is alvast mijn helft. De rest krijg je aanstonds. zodra ik eruit kan komen. Zeg dat zo niet? Het is gemakkelijker in die wapen niet te komen, dan uit. Frank. Ja, Captain. Zeg Frank. Vervolgens Paddy ben je opgeleid tot lid van de bemanning van die bollen. Is dat zo? Daar herinner ik me niks van. Nee, natuurlijk niet. Je was destijds aangepast. Ja, maar toch komt die stuurhut hier me even bekend voeren als mijn eigen huiskamer in de tijd op aarde. Oh, je weet dus waar al die knoppen en hendels verdienen. Kun je daarmee omgaan? Jawel, maar ik kan niet beide controleborden tegelijk bedienen. Dat begrijp ik. Maar jij kent toch de bediening van allebei, hè? Ja, Captain, dat denk ik wel. Goed. Dan moet je ons eerst eens uitleggen hoe al die dingen bediend worden. Oh, dat is dood eenvoudig, Captain. Prachtig. Zodra de anderen klaar zijn, beginnen we. <middels> Ja, dok, dadelijk. We beginnen heel langzaam. Eerst een eind recht omhoog voordat we proberen koers te zetten naar Mars. Nou, de camera heeft een hele cirkel beschreven, maar er is niemand of niemand te zien dat ons kan. Goed, dan starten we. Frank, stijgen. Maar langzaam. Er gebeurt nog niks. Er komt nog geen beweging in. Oh, wacht eens even. Ja, we starten. We zijn los, maar heel langzaam. Hou zo, Frank. Heel langzaam is voorlopig vlug genoeg. Ja, hem. Hoogte 2 meter en stabiel als een rot. Zet de televisiekamer aan de vloer aan, Zim. Zodat we recht omlaag kunnen zien. Komt-ie. Ja, heb je de bodem van de krater. Hoogte 4 meter. Frank, stijgsnelheid iets opvoeren, maar voorzichtig. Stijgsnelheid wordt opgevoerd. 8 meter. 10. 12. Vijftien, twintig. Driehonderd, driehonderd vijftig. Vierhonderd, vierhonderd 500. 600. Ja, hou hem op deze hoogte, Frank. Voorlopig genoeg. Hé, kalle man, Frank, wat doe je nou? Goed, neem me niet kwalijk, Jimmy, ik heb hem een beetje te sterk. Ja, ah, dat merk ik, ik vloog wel met mijn hersens bijna tegen het plafond. Ja, ah, in elk geval gaat alles goed tot nog toe. Nu gaan we koers bepalen, ben jij klaar, Mitch? Ja, Jeff. Als Jimmy me maar, maar het beeld van de hemel wil geven. Tot nu toe zie ik niks anders dan het oppervlakte van de asteroïden. Gehoord, Jim? Ja, hoor, ik krijg het beeld. Ik ben al bezig met overschakel op andere camera. Ah, ja. Nu verandert het beeld. Nou zie ik de hemel. En daar heb je Mars. Bij je midden op het scherm, Jimmy? Ja, komt-ie. Je bent er bijna. Ja, hou maar. Hou me zo. Hou we zo. Zie zo, we liggen op koers. Zeg, weet je wel zeker dat dat ding hier naar Mars vliegt... ...alleen maar doordat we Mars mee op het scherm houden? Volgens Frank wel. Waarom? Nou, en wat er met de mogelijkheid lijkt te zijn? Ja, nou op koers liggen, gas geven. En dan kijken we wat het wordt. Nou, vooruit maar, Frank. De grootste versnelling die we zonder ongemak kunnen verdragen. Blijf ook de asteroïden in de gaten houden, Jim. Ja, wat dacht je? Contact. Goed zo. We laten de asteroïden tenminste weer achter ons. Houden we nog steeds de goede koers? denkt van wel, recht op Mars staan. Nou, we zijn in alle geval zonder kleerscheuren weggekomen. Nou, nah, juich niet te vroeg, hoor. Volgens dat uh, elektronisch brein duurt het drie dagen voor we op Mars zijn. Je weet wat er in die tijd allemaal nog kan gebeuren. De hele Martiaanse vloot kan ons bijvoorbeeld wel achterna komen en ons te pakken krijgen ook. Kijk, dat is nou wat ik altijd zo sympathiek van je vind, Jimmy. Ja. Altijd even vrolijk en optimistisch. Ja, hè? Wat doet u, het, Doc? Best ja, de snelheid blijft constant. Mooi. En hoe lang nog voordat we dicht genoeg bij Mars zijn om in een vaste baan Romein te gaan liggen? Nog van een paar uurtjes. Ja. Deze haakjes, hoe is het boven? Frank en slapen. En de gouverneur? Nog altijd hetzelfde. Oh. Hij ligt maar in zijn kooi en staart zonder voor zich uit. Hij stelt zich voor dat er bij onze landing op Mars een heel regiment aangepast en klaar staat om ons te verwelkomen. Nou, hoe zouden ze kunnen weten dat wij op komst zijn? Nou, hij zegt dat de reparatie-asteroïde inmiddels bij nummer 734 moet zijn aangekomen. En men heeft dus geconstateerd dat nog wij, nog hij maar aan boord zijn. En dat deze boller niet meer is. En dat dit alles naar Mars gezeind is. Het hm. idee in de handen van de Martianen te vallen lokt hem zeker niet erg aan. Nee, en daar heeft hij ook alle reden voor, Doc. De straf voor plichtverzuim schijnt op Mars heel zwaar te zijn. Hm. Dat zegt hij tenminste. Ja, als er eens een plicht heeft verzuimd, is hij het wel. Ja, en daarom zou hij ook liever teruggaan naar de aarde... Zelfs al staat hem daar een vervolging wegens hoog voor aan te wachten. Ja. Alleen is hij er vast van overtuigd dat niemand van ons ooit de aarde zal weerzien. Zo. <laughs> maar als ik er iets aan kan doen, valt hij ook niet meer in handen van de Martianen. Daarvoor is hij van veel te groot belang voor ons. We zullen hem wel goed in de gaten moeten houden bij de landing, Jeff. Oppassen dat hij er niet eens in zo'n uitkrijpt. Nou, ik geloof niet dat hij dat zal proberen. Als dus je tenminste mag geloven wat hij zegt. Nou, als je mij vraagt, dan kunnen we er nog niet de helft van geloven. In alle geval houden we hem in de gaten, dok. Maak je je maar geen zorgen over. Als haalwikker. Hé, hey Jeff, kom eens hier. Huh? Ja, ik kom. Wij spreken elkaar straks wel verder, Doc. Ja, goed, ja. Zou je moeilijkheden, mooi, mooie Jim? Nee, nee, dat niet. Maar ik dacht dat je graag de televisie wel eens wilde zien. Kijk eens, we zijn er zo dicht bij Mars dat hij het hele scherm voelt. Ja. Voor een paar uur landen we daar. Midden in het Mare Australië. Nee, ja, en dan? We landen naast de Pionier. We gaan erheen, zetten de radio aan... Maken contact met de aarde en delen mee dat alle televisietestons onmiddellijk moeten worden gesloten. Mm, ik zie het zo doen. Ze zullen het wel moeten doen. Je weet wat er gebeurt als ze het niet doen. Ja, ik hoop dat we erin slagen ze daarvan te overtuigen, Jeff. Overigens heb ik je dat de pionier nog op de plaats is waar we ze hebben achtergelaten. Hè? Ik denk niet dat de Martianen zich interesseren voor zo'n antieke kist als de pionier. Antiek? Nou ja, antiek voor hen niet. Voor ons was de pionier toch het allermodernste, het meest comfortabele wat er op het gebied van de ruimtevaart ja, te vinden was. Ja, je, je zult nou toch wel inzien dat de aarde lelijk achter is wat betreft de mogelijkheid om door het heelal te zwerven. Zeg, moet ik aannemen, Jeff, dat ze op aarde nog altijd luisteren of ze ons te bakken kunnen krijgen? Ja, waarom niet? Zo lang zijn we toch nog niet het eten. Zo vlucht zullen ze toch niet hebben opgegeven. Ook niet als de invasie intussen heeft plaatsgehad. Maar dit is toch nog niet gebeurd? Ja, er kan van alles gebeurd zijn, zodat we van maar zijn, hè? Ja, jij bent moe, Jim. Ja. Ga je wat slapen? Nee, hoe wonen? Je de hele tijd naar dat schermpje te kijken. Nou, laat was. mij maar overnemen. Nou, nee, wacht, voor mij doet minstens nog een uur. Nou, laat maar, ik neem het over. Gaan wat rusten, Bob. Hm, toen ben je een fidele ventje. <laughs> Veel rust zul je toch niet krijgen. Bro. Oh, iedereen zal naar beneden moeten komen voor de landingsmanoeuvre. Voor lang voordat jij je slaapje uit hebt. Vijfhonderd, vierhonderd, driehonderd, tweehonderd, honderd, De camera aan, Jim. Hmm, grondzicht. Ja, komt het beeld. En daar heb je de pionier. Zie je wat? Nog precies zoals toen we hem hebben verlaten. Het ja. vak van de vrachtvaart ligt ook nog naast. Valt er niks te zien waaruit je kunt opmaken of er iemand bij is geweest? Hmm? Nou, voor zover ik zie ik al, nee. Maar we zijn nog vrij hoog. Ja, maar we dalen snel. Kan hem aan een beetje, Frank. Zet hem zachtjes neer, hè. Zeker, kapitein. 600. 500. 400, 300, 200. Langzamer, Frank! Langzamer, kan haast niet meer, Captain. Alles nog veilig beneden, geen kip te zien. Alleen maar de pionier in de vrachtvaren. Ja, we zijn er bijna. Nog een paar meters. Denk om de schok. Schok, wat voor schok we zijn en we zeggen land. Nee. <laughs> Ik Zo. moet zeggen dat ik het haast niet heb gevoeld. heb uh, je kranen gedaan, Frank. Zo. Ja, ja. Ik, zou, ik zou het niet weten hebben gedaan. Nou, nou, nou, nou, jongens, we hebben geen ja, ogenblik te verliezen. Mee. We gaan direct naar de pionier. Ja. Allemaal? Nee, twee van ons. Als er iets mis mocht gaan, zijn er in alle geval nog drie over. Oh. Op dat ogenblik althans. Ja. Je neemt Jimmy natuurlijk mee. Ja, hè? natuurlijk. Ik heb hem nodig om de radio op gang te brengen. Ja, wat we verder kunnen bereiken of niet, contact met de aarde moeten we in alle geval zien te krijgen. Nou, ik krijg niet de indruk dat jullie je ongerust hoeft te maken. Er staat geen feestcomité op jullie te wachten. Ja, nou, je ruimte kost in Jim. Trek het aan. Ja, komt te doen, je. Zeg, ook, hou jij de gouverneur in de gaten? Zorg ervoor dat hij niet in de gelegenheid komt... zich zeg met maar, een van zijn oude vriendjes hier te verstaan. Mm -hmm. Zeg dat wel. Oude vriendjes. Hallo, dokter. Hallo, Hoor je me? Ja, chef. Ja, en we zien je ook. Goed. Dan gaan we nu naar de pionier. Nee, Jimmy. Hoofdingang. We is er aan de andere kant? Ja, wat zou dat? We kunnen toch met de dokter en Mitch blijven praten, ook al zien ze ons niet. Ah, goed, goed. Daar gaan we door de hoofdingang. Hallo, Doc. Hallo, Doc. hoor je ons nog? Ja, Jeff. Geen foutje aan de leug. Prachtig. We zijn nu bij de hoofdingang. Hé. Hey. Hé, hey. wat is er nou? Is niet in orde, Jeff. Nee. ja. Nee. De deur is open. Ja, natuurlijk. De dokter had hem toch net geopend om jou en mij binnen te laten toen we werden opgepikt en naar de asteroïden werden overgebracht. Herinner je, je dat niet meer? Nee. Nou oh ja, wat geeft dat nou? Het, het bespaart ons de moeite om hem nou open te maken. Kom, ga mee, dan gaan we naar binnen. Ja, nou, vooruit maar, Jim. Yo. Nou, ik klim nou weer de lucht, luister. <lacht> Zegt hij net alsof je na een lange, natte, saaie vakantie weer thuis komt. Hé, <lacht> hé, hey? hey, dat is er, Jim. Kom maar eerst eens in, dan kun je het zelf zien, Jeff. Maar, hoe kan dat? Wat is er nou weer, Jeff? De binnendeur is ook open? Wat? Die van de luchtsluis bedoel je? Wie spreekt er dan nog van de luchtsluis? Ja, wat klets je nou, dat kan toch niet? Eén deur moet altijd dicht zijn, anders kan de andere nog niet open. Nou, eh, onmogelijk of niet te staan, allebei wagen het open. Dan kunnen we onze ruimtekosten natuurlijk niet uittrekken. Ja, dat geeft niet, dat geeft niet. Ik kan de radio bedienen met boks als groen Laten we dan naar de cabine gaan, hè? Ja. Ik, wil wel eens aan de... ik wil je wel eens aan de rang zien. Maar dan ga ik voorop. Goed, Lieve hemel! Nou ja, blijf je nou zo? Nou, kom jij er nou eerst maar eens in, dan zie je het zelf. Huh? Vrouwtje, wat is er nou weer? Lieve hemel, de deurwaarde is geweest. Verdraait nog aan toe. Zeggen jullie nou eindelijk eens wat er aan de hand is. Doet de radio het soms niet meer? Wat het niet meer doen? Laat me niet lachen. Er is helemaal geen radio meer. Wat, wat... zeg je? Nee. Zeg je daar? Er is praktisch niks meer. De hele zaak is leeggehaald. Geen instrumenten, geen kooien, geen kasten. Alles is eruit gehaald. Alleen maar kale wanden. Alles is weg. Ja. En daarmee ook de kans om ooit nog met de aarde in contact te komen.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 De rolverdeling was Jeff Morgan, Jan de Vreeze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Frank Rogers, Paul van der Leck, de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels en de Martiaan, Piet Ekel. Regie, Leon Povel.